Ik hoor iets. Ik ga kijken. Ik wil nog maar één ding: mijn bed. Een hele discotheek binnen is te buiten gekeerd. En weten we iets meer? Jean, zal de muziek hoor. Wat? Was dat? dat is precies wat bij. Wacht rond, keer eens terug. Ja, de koning wil geen bekeuring. Oh, sorry, hè, van deur. Madams. we verlinden. Oké, okay, merci. De Lokale. Het is bij Garage Belinden. Peking, hè? Ken ik het Wilt gij op de weg letten terwijl je rijdt? Ja, ik ken Gila en Annette. Het zijn jeugdvrienden. We komen elkaar af en toe tegen, je kent dat. Hier is het. toch. De hele vitrine van ons Wat is dus met metassig. Goedenavond. Verdelen van de lokale politie, inspecteur. Nou, uh, hoofdinspecteur. Uh, uh, Excuus. Wij waren in de buurt op patrouille. Uh, we komen net aan... Tof, van toffing? Van hier te zien niet. Ik ga naar binnen met Sam. Rudy, vul je het parket? Zorg voor een perimeter en organiseer een buurtonderzoek. Oké. Okay. Van zicht voorzichtig. Jongens, wat een ravage, zeg. Dat is op de dag van Kunnen we hier wat licht krijgen? Oké. Okay. Hier ligt iemand. Moske. Oh, hij heeft precies veel bloed verloren, maar hij leeft nog. Ja, vrouw zo. die weet iets wat wij niet weten. Laat hem zo snel mogelijk naar het ziekenhuis brengen onder bewaking. Komt hij door. Van Deun, nog één, hier. Dat is geen mijn Hij is dood. Rustig maar. Ik ben het voor hè. Wat is hier gebeurd? Je moet mij vertellen wat hier gebeurd is. Ik denk dat ze nu niet veel kan zeggen, om Ik zal een dokter bellen en iemand van slachtoffer ligt. Nee, rustig, rustig. Laf eens mee, lappen, zeg. De buren hebben een verschrikkelijke klap gehoord. Het glas dat explodeerde. Ja, dat weten we. Nog iets? En een paar denken dat ze voorafschoten gehoord hebben. Ja, en hoe komen we dat glas glasraam gesneugeld is? Dat ging juist zeggen om mij. Een getuigen heeft een wagen zich los door het uitstalraam zien boren. Hij reed weg en hij sloeg onmiddellijk linksaf. Diepen in de kleur heeft hij niet gezien. Ja, iemand van het personeel zal wel weten welke auto dat er ontbreekt. En waarschijnlijk Roze de Wit, de receptioniste. Bel de mensen uit haar bed. En zijn die gestolen wagen. Ik ga eerst naar het ziekenhuis. Ik ga kijken of ik die mededader al kan ondervragen. Als het al lukt, want uh, die man was half dood. Hè? Ja, het is geen kwestie van kunnen, maar van moeten. Ja, wat... Dokter? Hoofdinspecteur? En? De man met de bivakmuts? Hij wordt uh, voor het moment naar de operatiekamer gebracht. Een schot in de buikholte. Ja, zijn toestand is kritiek, maar uh, hij maakt een goede kans. Ah, en uh, uw collega stelde vast dat hij geen enkele identificatie bij zich had. Ik stuur na de operatie iemand van de technische dienst voor een foto, vingerafdrukken en een bloedstaat. Ja, maar dat kunt u niet maken, meneer Van Deun. In zijn toestand ja, is tot... er, deze man is medeplichtig aan roofmoord. Kent u de toestand van zijn slachtoffer? Guilain Verlinde is dood. Als ik u zeg dat er vingerafdrukken worden gemaakt, dan worden er gemaakt. Goedenavond. Ah, Roze de Wit, en de receptionisten is direct naar de garage gekomen. Ze kreeg bijna een hartaanval als ze de chaos zag. Maar goed, ze zag onmiddellijk welke wagen ontbrak. Een pakbeest van een 4x4. Donkerblauw met zo'n boelbar. Hij is geseind. Goed werk, Rudy. We Savaram, hè? Kilijn was een echte kop, hè? Een buurjongen. Hebben we hebben heel onze schooltijd samengezeten. Samen op reis geweest, samen bij de para's geweest. Getennist. En als je die dan daar op de vloer ziet liggen. Maar we gaan ze pakken, Rudy. Ik was blij dat je er straks niet in actie moest komen. Die zaak van die vermoorde student speelt nog altijd door mijn kop. Hoe hoorde dat geweer op mij richten? Bij mij was het te laat. Voor de knalde meneer dwars op mijn voordeur. Sorry. Nou, ik had er niet over mogen beginnen. Zal ik jij soms nog bang? Soms wel, ja. Gij? Ik ook. Angst is een slechte raadgever. Dan Rudy, Tot morgen. Ja. Goeie nacht. Mevrouw Roze de Wit en mijn collega hoofdinspecteur Van Deun. Mevrouw de Wit. Dag meneer. Allee, meneer Verlinden dood, kunt u dat nu geloven? De liefste mens die er bestaat. Meneer en mevrouw Verlinden, dat, dat zijn meer dan mijn bazen. Dat is, dat is gelijk familie. Ja, het is echt, mevrouw, te is heel erg. Mm. Zou ik uh, mevrouw Verlinden nu kunnen spreken? Ja, ja, tuurlijk. Uh, daar, de trap op. Dank u. Annette heeft uh, een meer gekregen van een dokter. En slachtofferhulp komt straks ook nog eens langs. Ze kan praten, maar liefst niet te lang. Oké. Okay. Annette. Dag, Romijn. Mijn oprechte deelneming. Zou je mij zo goed mogelijk kunnen vertellen wat hier vannacht gebeurd is? Gilein dacht iets te horen en hij maakte mij wakker. Hoe laat was dat mevrouw? Drie uur. Hij pakte zijn revolver en ging naar beneden en ik ging mee. Gilein ging de garage binnen. Er waren drie gemaskerde mannen. Ene stormde recht op Gilein af. Gilein schoot en de man viel en, en die bewoog niet meer. Maar die twee anderen schoten direct terug. Schoten ze allebei? Ja, dat weet ik niet meer. Guilain sprong achter de toonbank van het magazijn. Hij schoot nog eens en raakte een van die twee anderen in zijn schouder, denk ik. Oh, God. Sorry. Neem rustig uw tijd. En dan... Dan schoot de derde, ik weet niet hoeveel keer, door de toonbank waar Guilain achter zat... Hij sleurde de anderen in de vier maal vier en ze reden dwars door het raam van de toonzaal weg. En die derde bleef liggen. En in welke richting reden ze? Weet je dat? Nee, Romain. Ik heb Kielijn nog op mijn schoot getrokken. Hij was dood. En wat is er dan gebeurd? Ik weet het niet. Romain. Voorlopig genoeg is. Nog even. Annette, die gangsters zaten hier s'nachts binnen. Er zijn geen sporen van braak. Dus die zijn ongezien binnengekomen en hebben zich verstopt. Maar hoe raak je weer buiten? En dan nog met een auto? De sleutels of de badjes van de dure auto's liggen in de brandkast. Die heeft een code. En sommige wagens, gelijk die 4x4, hebben zelf nog een code. En het alarm? Dat gaat ook met een code. Dus als je wilt buiten geraken met een auto, moet je tenminste drie codes kennen. Zou het kunnen dat de gangsters getipt werden door iemand van het bedrijf? Nee, dat kan niet. Alleen Guilain, ik en Roos, de receptionisten, kenden de codes. Nee, meneer Verlinden kan niet aan een telefoon komen. Meneer Verlinden is dood. Mevrouw de Wit, een paar vraagjes? Ja. De gangsters moeten bijna zeker codenummers gekregen hebben van iemand van binnenshuis. Alleen de verleende zijn nu kende die. Nee, nee, nee, nee. Er waren er nog anderen die die codes kenden. De magazinier, de meestergast zeker. Die moeten hier ook op alle ogenblikken binnen kunnen met die auto's, hè. En enig idee wie... Nee, hoofdinspecteur. alleen wie zou er nu zoiets doen? Zijn er buiten die twee nog die die codes kenden? We nou, er zijn nog vier mechaniciëns. Maar of dat ze die codes kennen, dat weet ik niet, hoor. Het is hier zo druk. Rudy vraagt dat ook eens uh, aan al de mechaniciëns. Ja. Goed, hoe ver staan we met de zaak verlinden? Er is tot nu toe geen enkel bruikbare reactie op het opsporingsbericht op tv... ...nog op de site van de federale. We zullen geduld moeten hebben, directeur. Hoezo geduld? Zullen het parket en de publieke opinie ook geduld hebben? Directeur, we hebben een van de overvallers. De gewonde gemaskerde man. Hij wordt bewaakt in het ziekenhuis. Maar we kunnen hem niet ondervragen, omdat hij nog altijd niet bij bewustzijn is. Hij had geen papieren bij zich. Zijn vingerafdrukken en zijn DNA-profiel zitten niet in de databank. Blijkbaar er... heeft hij geen gerechtelijk verleden. Hallo, waar is iets? Kruis, Rustig, mevrouw. Waar is wie? Die man uit dat opsporingsbericht. Waar is hij? Dat is mijn man. Ja. Ja, waar is hij? mevrouw. Mevrouw, ga rustig zitten. En vertel eens wat er aan de hand is. U bent? Uh, ik ben Evie Verhelst. Uh, die foto in de opsporingsbericht was van mijn man, mijn echtgenoot. Uh, wat is er met hem gebeurd? Uh, mevrouw, uh, Evie. Ja, ik heb helemaal niet verstaan wat ze hebben gezegd. Die is hem dood? Nee, uw man is in het ziekenhuis. Hij werd neergeschoten. Hij is nu nog buiten bewust hè, maar hij, hij zal het halen. Hoe heet uw man? Kenny van Dorselaar. Uh, hebt u papieren bij? Nee, nee, die liggen allemaal thuis. Ja, hij pakt die nooit niet mee. Verifiëren, dames. Ja. ja, mag ik hem dan nu zien? Dat zal moeilijk gaan, mevrouw. Uw echtgenoot ligt onder bewaking in het ziekenhuis. Hij is een van de hoofdverdachten van de roofoverval. Dat kan niet, dat, dat kan echt niet. Mijn man is geen gangster. Nee, dat kan niet, Kom, dat nou. kan niet. Kom. Meneer. Ik zal u naar huis brengen. Uh, de zaak verlinde, collega's. Uh, ik merk weinig evolutie. We ja, hebben toch minstens de mededader, hein, directeur. Ja, maar die zwijgt nog altijd, in alle talen. Ik ben nog eens met het Verlinde gaan praten. Dat ging nu wel beter. Uh, het is duidelijk dat die gangsters zich rond sluitingstijd in de garage hebben laten opsluiten. Ik dacht het al, hè. Dus? Dus er bevonden zich volgens de verklaring van mevrouw Verlinde... drie gemaskerden in de garage die probeerden een 4x4 te stelen. Ja, en de bevindingen van de TD'ers kloppen met haar verklaring. Volgens balistiek schoot Verlinde Kenny van Dorselaar neer... En ook mijn tweede gangster. En in de toonzaal werden bloedsporen van die tweede man gevonden. En? Geen DNA-profiel in de Belgische databank. Het is nu in handen van Interpol, dus dat wordt geduldig. Ja, ja, en van die gestolen wagen ook geen spoor. Die kan nog even goed in de halen staan dan ergens in Rusland. Ja, de personeelsleden van het autobedrijf? Ja, niks speciaals. Enfin, die meestergast en de magazinier moeten we van dichtbij in de gaten houden... want zij kenden ook die codes... Goedemiddag. Hey. Ik heb informatie over Van Dorselaar. Onze man in coma is inderdaad dus Kenny Van Dorselaar, echtgenoot van heavy verhelst. De foto's op de identiteitskaart en het rijbewijs kloppen. De gegevens op de SIS-kaart kloppen ook. Maar nu moet eens goed luisteren. Ja, Rudy, we luisteren. Van Dorselaar is van beroep carrossier. Hij is nu werkloos, maar tot vorig jaar werkte hij voor garage voor Linden. Bingo. Oh. We hebben prijs. Dus die kende de gewoontes van het huis. Die is medeplichtig, hè, directeur. Ja, mogelijk. Als hij hersteld is hij alweer met bloed van onder de nagels. En nu gaan we zijn vrouwtjes stevig de duimschroeven aandraaien. Kom, Rudy. Wat oh, duimschroeven? Het welk tijdperk tijd voor Die EV heeft bij ons weten toch niks misdaan? Mijn man kan niet in garage geweest zijn. En, en hij is geen gangsters. Mevrouw, alstublieft. Ik heb hem daar zelf op de vloer zien liggen. Moet ik u laten oppakken voor belemmering van het onderzoek? maar. Mevrouw Verelst, uw man was werkloos. Ja, maar dat was wel zijn schuld nee, nee, nee, dat weten we niet. Zijn firma ging failliet. Maar wat deed hij zo heel de dagen? Hij zat thuis en hier en daar deed hij een job kunnen... En, en af en toe ging hij op café met vrienden. Uh, welke café? En, en die vrienden kunnen geen namen noemen? Hij zat altijd in café Charlie P. recht tegenover het station. Ja, samen met zijn vroegere werkmakers, Danny Steegman en Gerry Melis. Die twee vrienden van Kenny, Danny Steegmans en Gerry Melis, zijn kleine jongens. Geen strafblad en een perfect alibi. Hè. Ze klopten dezelfde nachtshift in dezelfde fabriek. Verdomme, hè? we zijn nog geen stap verder. We pakken de vrouw van Van Dorselaar op en we ondervragen haar tot ze breekt. Hey, momentje, ah. hey, We zijn ook gaan babbelen met de baas van café Charlie P. En die vond Kenny Van Dorslaar een brave jongen. Het viel hem alleen om dat Van Dorselaar de laatste weken pinten zat te pakken met een zekere Eddie Swerts. Nou, ah, die heb ik ook door de computer gedraaid. En die is niet onbesproken. Serieus, wat kleine diefstallen, drie, vier jaar geleden. Let's go, Eddy Eddie Schwerts. Ja? Oostinspecteur Van deur van de federale gerechtelijke politie. Dit zijn mijn collega's. Die kom jongen. Ik ga lopen, jongen. We gaan nu geen pijn doen. Kom, we gaan binnen de klapje doen. Meneer Swerts, niets op tegen dat mijn collega inspecteur de Koninkje waarom neus waar wij praten? Niks van. Komt gij zoeken? Luister, manneke, ofwel werkt u mee of uw huis is straks de stal. Want de uitzoekingsbevel geeft de onderzoeksector ons direct. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. ik maar rond. Meneer Swerts, ik heb met Kenny van Dorselaar en nog iemand een roofoverval gepleegd op garage Verlinden, is het niet? Waar? Een overval, maar ik weet van niks. En waarom zat je dan voortdurend samen met Kenny van Dorslaar op café? Kenny is een vriend. U was die een derde inbreker? En waar is de auto die je gestolen hebt? We waren daarmee van plan. Hé, hey, jij vangt zeker een auto pikken. Ik ben niet zot, hè. Ik wil niet terug naar de bak. En ik heb al vier jaar niks gestolen. En die koperdraad dan? In uw kelder ligt zeker 60 kilo. Ik verkoop af en toe wat koper. Ja, het leven is duur, hè. Dan wie? Dan wie verkoopt dat? En van waar komt dat koper? Heeft dat iets te maken met die gestolen auto? je blijft zwijgen. Rudy, wilt jij het nodige doen voor een aanhoudingsmandaat... en een huiszoekingsbevel? Dus dat is dan in orde voor die huiszoeking? Dank u wel, meneer de onderzoeksechter. En nogmaals mijn excuses voor het storen. Dag. Goed, ik mag hopen dat het feit dat u mij en de onderzoeksechter... in het host van de nacht belt enig nut zal hebben. Hallo? Ja, ik, uh, ik ben er over een half uur, Christina. Ja, tot dan, hè? Ja, uh, ja, de mogelijke link tussen Van Dorselaar en Zwerts is voorlopig ons enige aanknopingspunt, dus doe maar. Sorry, momentje. Van Deun? Hé. Hey. Ah. Merci. Van Dorselaar is dan net wakker geworden en is nu in de vereiste conditie om te praten. Kom, Rudy. Sam, jij superviseert de huishoek. Let's go. Maximum een kwartier, oké. Okay? Ja, ja, dokter. Meneer Van Dorselaar. Hoofdinspecteur van Deun van de Federale Gerechtelijke Politie. En dit is mijn collega inspecteur Dams. Hallo. We hebben alle redenen om aan te nemen dat u betrokken bent bij de roofoverval op garage Verlinden. Verlinden? Wat is daar gebeurd? Dat weet je maar al te goed. Ik heb Gilein Verlinden vermoord. Dat is, dat is niet waar. Ik, ik, ik heb met die overvallers niks te maken. Ik was daar toevallig op hetzelfde moment. Toevallig? Mijn bivakmuts op uw kop. Uh, waarom waarde je daar? Ik wist kopertraat liggen in het magazijn van Verlinden. Ja, ah, je steelt koper. Ja, af en toe. Ik ben werkloos. Ik heb geen nagel om aan mijn gat te krabben. En je verkoopt aan die Schwerth? Ja, en hij verkoopt door aan een pool die er kinderachter veel geld voor krijgt. Jij kende die garage. Ik heb u laten opsluiten. En hoe geraak je daar dan weer buiten? langs de Nerco en dan via tak. toen ik ineens die twee andere gasten aan het werk zag gaan kreeg ik schrik ik ben blijven zitten en toen de poorten open gingen heb ik alles op alles gezet ik ben naar buiten gespurt. maar ik zag niet dat ik recht op Verlinden afstormde die schoot direct en toen ging het licht uit je aan nee je heb dus in dat magazijn dingen aangeraakt en zo. Ja, ja, ja tot die twee anderen zich installeerden. Ik twijfel sterk aan dat verhaal van Van Dorselaar. Volgens mij klinkt dat geloofwaardig. klopt toch dat hij Schwers kent? En hij weet toch dat hij koper verkoopt aan de pool? Dat verzinnen toch niet? Vraag bij de technische dienst eens na of ze tijdens het sporenonderzoek ook het magazijn gescreend hebben. En of ze daar vingerafdrukken gevonden hebben die matchen met die van Kenny. Maar mij mogen de eerst troppen bij de garage, Verlinde. Ik wil de magazijn zelf eerst nog eens bekijken. Ah, meneer Van Deun. Wat kan ik voor u doen? Ik zou graag nog even praten met mevrouw Verlinde. Maar mag ik eerst eens een kijkje nemen in het magazijn? Ja, natuurlijk. Dat is die deur daar. Dank u. Oh, meneer van Lillen, wat deed niet doen? Ai! Ik kan iemand die hond van mij lijn vallen, alsjeblieft. Gaat het? Ja, schammen op mijn arm, scheuren in mijn mouw. Is die hond van u? Oh, nee, nee, nee. Kodaar is de waakhond van het bedrijf. Ja, is zeer gevaarlijk voor mensen die jij niet kent. Zelfs sommige medewerkers moeten oppassen. Kodaan lijkt heel goede maatjes met die meneer die hem riep. Wie is dat? Ah, dat is meneer Jean-Claude Bastide. Dat is een zeer goede klant. Hij koopt vooral onderdelen en tweedehands wagens. Hij kent die hond nog van toen hij nog een pup was. Oh, ze tot ziens. En doen is de groet aan de wet. Zodra. die? Wat ik vreemd vind, mevrouw de Wit... Toen mijn collega's en ik hier donderdagnacht als eerste aankwamen... ...was hier helemaal geen hond. En niemand van de ondervraagde buren heeft het over een blad van de hond gehad. Nee, nu dat je het zegt. Ja, die hond moet weggelopen zijn. Hij is pas laat in de namiddag teruggekeerd. Hè? Dus iemand heeft Kodara losgelaten? Dat moet iemand zijn die de hond heel erg vertrouwde. Hoeveel mensen zouden Kodara zonder problemen kunnen benaderen? Vijf? Tien? Een van de overvallers kent de hond zeer goed. Romain, de hondenfluisteraar. Ja, wacht maar. Maar de flipper is mij een nieuw kostuum schuldig, hè. Als je dat maar weet. Heb je al nieuws, Rudy? Oh ja, uh, Sam, check eens een zekere Jean-Claude Bastide. Die man kent iets van honden. Ja. Uh, die huiszoeking bij Swerts heeft twee dingen opgeleverd. Het adres en het telefoonnummer van een pool, dus het verhaal van Kenny van Dorselaar kan kloppen. En de technische dienst heeft alleen in het magazijn vingerafdrukken van Kenny van Dorselaar gevonden. Niet in de toonzaal. Mm -hmm. Klinkt dus hoe langer, hoe aannemelijker. Hij hoorde niet bij die twee anderen. Hij wilde gewoon wat kopers stelen. In ieder geval was één van die twee bevriend me, met die honden, met die wakenhond Kodar. Ga Marco Douwe de meestergasten ondervragen? dat oh, kan niet nee, nee, dat kan niet wachten tot morgen. Douwe was één van de weinigen die goed kon opschieten met die hond. Zit vindt je zo over die Bastide? Oh, niks. Misschien een valse naam. Bastid komt precies gewoon overeen met Roos de Wit. Screen nou ook maar een keer. Hm. Ik ga die Roos de Wit een beetje in de gaten houden vannacht. Romijn? Oh ja, Rudy? Met je die meestergast, Tien dawes hebben we niet veel wijzer geworden. Hij heeft trouwens een alibi. We hebben dat nagetrokken en. Oké, okay, ga maar naar huis. Hé, hey, wacht, wacht, wacht, wacht. Roos de Wit komt naar buiten. En Bastid ook, godverdomme. Ik ga die volgen, kom naar mij toe. Hoe weten we waar dat je naartoe rijdt? Laat uw gijzen maar open staan. Ik zal u loodsen. Waar zijn ze, We zijn net de begraafplaats van Halle gepasseerd. En we rijden over de Gaasbeekse Steenweg richting Sint-Pietersleeuw. Ze zijn net Oudenaak gepasseerd. Volgt u nog, dames? Ja, natuurlijk. Nu rijdt hij richting Gaasbeek. Hij hey, wacht, hij slaat opeens een betonweg in, dwars door de velden. Hoe heet die weg? Dat weet ik niet, maar je vindt het wel. Maar wacht. Hij gaat rechtsaf. En hij stopt. Ze gaan een huis binnen. Met een loods. Daar ga ik eens een kijkje in nemen, wacht. Wacht even, ik steek mijn GS weg. Romein, dat is te gevaarlijk. Wacht op ons. Het is veilig. Ze zijn binnen. En die loods ligt zeker 30 meter van het huis. Pingo Malkes, hier staan een donkerblauwe 4 4 met een wraak op de voorsteven. Dat is de gestolle wagen. Bel een DSU. Ik ga voorzichtig terug naar mijn auto. Blijf staan. Oh! oh. Blijf liggen! Blijf liggen! Waar zit je nu? Ik heb er iets meer zeggen op de al. Ik bel de CT in Brussel om zijn gsm te traceren. Dus je hebt die code aan meneer Bastid gegeven, Roos. Ja. Goed gezien. Hallo? Hoofdinspecteur. Ja, de koning van de federale hallen hier. Kunnen we zo snel mogelijk de positie opzoeken van gsm nummer 0478881869. Bedankt, het is, het is heel dringend. En waarom moest jij die wagen stelen? Om overvallen mee te plegen. Maar het is een beetje misgelopen. Allee, waarom duurt dat nu zo lang? Waarom moet jij meewerken aan overvallen? Jean-Luc weet veel geld zitten in Rusland. Ik kan niet helemaal leven in een garage Roos, genoeg. Nee. Hallo? Ja, bedankt. Is het in de Donkerstraat, Rudy? Ja. Wacht, wacht toch even. Nog één ding, Roos. Je hebt uw weldoener de dood ingejaagd. Die mensen die u alle kansen gegeven hebben. Doe dat niet. ze, meneer Van Deul. Adieu. Wel, uh, gefeliciteerd allemaal. Jullie hebben een zeer zware crimineel gevat. Volgens Interpol is Bastid eigenlijk Gérard Soléna. Een Franse gangster die jarenlang in de VS opereerde. En dus nu blijkbaar al enkele jaren in ons land actief. Soléna en zijn handlangster de wit liggen in het ziekenhuis, maar ze zijn niet gevaarlijk gewond. Dankzij het precisievuur van inspecteur De Koning. Welkom. Sam, dat is van mij en, ja, en ook waarom bloemt. Oh, nice. Thank Omdat hij altijd zo stipt op tijd komt.